Dit is Door al Negens met het NOS-journaal. PVDA-corrivé Felix in Vrij Nederland zegt Rottenberg dat hij vindt dat Lodewijk Ascher de waarde van de PVDA overtuigender kan uitdragen dan Samson. Hij noemt Samson de bedrijfsleider van het kabinet. Rottenberg is voorzitter van de commissie die de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen gaat samenstellen. Hij houdt er rekening mee dat de PVDA na de verkiezingen een veel kleinere fractie overhoudt. Daarin moeten er zeker vijf tot zes nieuwkomers zitten die de sociaal-democratische waarden in praktijk kunnen brengen. Ascher is daar volgens Rottenberg heel actief mee bezig. Die heeft het volgens hem in zich. Ook zegt hij dat mannen als Samsom en Dijsselbloem... zich aan dit kabinet hebben gecommitteerd. Ze geloven nog steeds dat de PvdA het op deze manier redt. Dat is niet zo, zo meent Rottenberg. De brancheorganisatie Kinderopvang verwacht dat er door het extra geld... dat het kabinet voor opvang uittrekt, 7000 banen bijkomen. De sector liet dat uitrekenen door een adviesbureau... Vandaag werd bekend dat de toeslag voor kinderopvang... met ingang van volgend jaar omhoog gaat. De extra toeslag kan oplopen tot zo'n 100 euro per maand. Er is nog geen akkoord over extra steun aan boeren. De Europese ministers van Landbouw zijn het erover eens... dat die steun nodig is, maar de manier waarop, onderhandelen, waarop daarover onderhandelen ze nog. Duizenden boeren gingen vanmiddag in Brussel de straat op... uit protest tegen de lage prijzen voor zuivel en vlees. Bij dat protest braken rellen uit. Agenten werden bekogeld met eieren en er werden autobanden in brand gestoken. Stan Wawrinka is voor de vierde keer in zijn loopbaan doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Open. De als vijfde geplaatste Zwitser rekende af met Donald Young. Bij de vrouwen plaatste Simona Halep zich met moeite voor de kwartfinales van de US Open. De als tweede geplaatste Roemeense was te sterk voor de Duitse Sabine Litsitska.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 Iets knuffel, iets echt, fokje wekker Ik ben met Ronnie Flex van roken Stellen stacks of sturen facturen En je maar is echt, ze hard van gek hard van seks, nu wil ik er huren Als je bitch wil chillen, is het geen probleem Dan ga ik heen. ik kom niet alleen Want ik heb drank en drugs Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen, is het geen probleem Dan ga ik heen. ik kom niet alleen Want ik heb drank en drugs Ik heb drank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 still be fun. You want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 See you okay. too. When we both know I ZANG